4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De okay, Braziliaanse oud-president Lula heeft het Hoge Rechtshof gevraagd... om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege corruptie. Donderdag zei het Hoge Rechtshof dat hij een hoger beroep moet afwachten in de cel. Hij moest zich bij de politie melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zit nu in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in São Paulo. Honderden aanhangers staan bij het gebouw... om te voorkomen dat de oud-president wordt gearresteerd. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek. Terwijl dat 4 jaar geleden nog geen op de 14 was, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen uit de genoemde leeftijdsgroep... elke 2 jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Als darmkanker snel wordt ontdekt is de kans op genezing groter... en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kunnen met het onderzoek... zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie... in augustus vorig jaar in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 42... die op een caféterras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam werd doodgeschoten... De verdachte die nu in Amsterdam is aangehouden is een man van 25. Deze week looft de justitie 20.000 euro tipgeld uit. Of dat tot de arrestatie heeft geleid is onbekend. Rijksambtenaren mogen weer vliegen tussen Curaçao, Aruba en Bonaire met Insel Air. Dat mocht ruim een jaar lang niet omdat er twijfels waren over de veiligheid en het toezicht. Daarom moesten ambtenaren soms omvliegen, helemaal via Puerto Rico. En nu mogen ze weer rechtstreeks, omdat het toezicht op Insel Air naar hulp uit Nederland is verbeterd. Het weer, opklaringen en een matige zuidwind, minimaal rond 6 graden. Overdag vrij zonnig lenteweer met maximaal tussen 17 en 21 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 BNN Vara. ...van de radio. Met Malou Holshuizen. Een hele mooie nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio... ...hier op NPO Radio 1. Uh, het programma waarin we op zoek gaan naar verhalen. Verteld door opiniemakers, kunstenaars, columnisten... Uh, en onder andere ook van de luisteraar. Je kan ten alle tijde reageren via 0800 1121 of via onze Facebookpagina. Ik kijk eventjes naar jullie van de redactie. Ja. Op hoeveel likes uh, zitten we nu? Uh, we zitten nu, as we speak... Ik kijk eventjes even mee. 95 likes. 95 likes. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat betekent dat 95 mensen gewoon ten alle tijden kunnen reageren op ja. onze Facebookpagina met uh, vragen die wij dan uh, hier zullen beantwoorden. En alles terug kunnen vinden ook. Ja, he? en alles ja. terug kunnen vinden. Um, de Appbox, de Radio 1 Appbox staat ook open. En je kan altijd bellen naar 0800 1121. Ik wil nog eventjes aan jou vragen, want jij hebt een tijd geleden jouw Instagram-account uh, gewist. Gewoon ja. eigenlijk puur om te kijken uh, hoe dat ging. Ja, dat klopt. Hoe dat was. Ja. Uh, ja, dat is iets wat, uh, wat inmiddels alweer een maand geleden is. En uh, ja, tot nu toe heb ik er nog... Uh, ja, ik mis het gewoon niet... Helemaal niet. Nu is het niet. En nu het nieuws uh, over die 90.000 uh, gegevens, Facebook-gegevens, ja. die zijn gelekt. Heb jij uh, nu de neiging om jouw account, jouw Facebook-account te wissen? Nee, nee, nee, dat heb ik niet. En ik denk dat of het nou op Instagram zit of op Facebook, dat, het, dat ze overal aan de haal kunnen met je, met je gegevens. Ja, want het is één eigenaar, hè. Mark ja. Zuckerberg heeft zowel Facebook als Instagram ja, precies. Als, uh, WhatsApp ook. Ja, heb jij, heb jij dat wel, dat gevoel? Dat je dat nu moet verwijderen? Uh, ik wou dat ik uh, dat het gevoel overheerste dat ik dat mo uh, moest verwijderen want ik vind het echt belachelijk en ik vind het echt heel heftig dat het zomaar kan maar ik denk dat mijn verslaving het wint van uh, ja word je uh, er angstig van nee nee nee dat niet nee en dat komt ook wel weer uh, doordat ik zeg, ik heb niks te verbergen. Maar daar gaat het niet om, dat weet ik ook. Het is zo dat mensen gewoon dingen van je weten... en je daardoor kunnen sturen, uh, kunnen beïnvloeden. Ik, maar het doet me altijd een beetje denken aan het programma van Victor Mitt. Dat Mindfuck. Ja. Um, die laat je natuurlijk door uh, bijvoorbeeld uh, kleuren te zien... voordat je een, uh, hij jou een vraag stelt. Je zo beïnvloedt dat hij dus echt controle heeft over jouw brein. Ja. Ik vind dat wel iets heel uh, schrikbarends. Um, maar elke keer als mijn gedachte gaat naar het, oh ik schrik hiervan, ja. dan moet ik ook eerlijk toegeven dat ik denk, nou ja, zorgen voor morgen. Ja, je stelt het uit. Ik stel, ja, ik stel het uit, inderdaad. Ja, ja. Maar ik, had, uh, uh, ik was benieuwd of jij dus uh, inmiddels ook van plan bent je Facebook account te wissen. Omdat, nee. uh, maar het bevalt je goed. Het gaat goed. Instagram. Uh, ja, ik zit gewoon veel minder op mijn telefoon en dat bevalt me heel erg goed. Uh -huh. Ik heb echt weer. Nou, het klinkt heel, alsof ik heel erg verslaafd was. Dat valt ook wel mee. Maar je, maar je merkt wel echt dat je meer tijd voor andere dingen hebt. Ja. Uh, laat maar weten als je wil meepraten. Misschien heb jij onlangs ook je Facebookpagina gewist. Laat het even weten via 0800 112 1. Of de Radio 1-app via Facebook zou dan niet kunnen. Want die heb je gewist. Dus dan kan je ook niet reageren. We gaan even luisteren naar Justin Timberlake. En zometeen gaan we luisteren naar de reisende microfoon. Die is in het bezit van Tim Kamps en die zit ergens op de achterbank. Justin Timberlake met het nummer Sexy Back op radio 1. De nacht van de radio. Het is nu tijd voor de reisende microfoon. En vorige week liet cabaretier Casper van der Lanem achter bij theatermaker Tim Kams. En die mocht een stukje meerijden met cabaretduo Jentel Schieman en Christine de Boer. Oftewel Jentel en de Boer. Nooit meer zingen of nooit meer seks. Tim Kams vroeg het aan de dames. De reizende microfoon. Ja, hallo. Ik weet niet wie er luistert, maar als je luistert. Welkom, welkom. Ik ben Tim Kamps. Ik werd vorige week geïnterviewd door Casper van der Laan. Um... Wie? <laughs> wie? <laughs> en nu zit ik in de auto bij niemand minder dan... Ketel en de Boer! Oh. Uh, oh. En we rijden terug. Wacht even. Eerst even. Christine de Boer, hoi. Hoi, hallo. Hoi, ik ben Christine de Boer. Hoi, Tim Kams. Hoi. En Jentel Schieman. Hoi, hallo. Waarom heb je het eigenlijk Jentel de Boer genoemd en niet Schieman en de Boer? Um, uh, zal ik dat antwoorden? Jentel is aan het rijden. We vertrekken net uit Hoofddorp. Ja, We zijn... oh, ja. Eerst even deze vraag. Even... Sorry, ja. Uh, Schieman en de Boer klinkt alsof het een politieserie is. Ja, dat is waar. Jentel de Boer is wel grappiger. Ja. Daarom. En... en... Grappig genoeg werd ik best wel vaak de boer genoemd door mensen. En op de toneelschool was er weer uh, de boer. Uh, uh, de, dus toen was het eigenlijk helemaal niet zo'n gekke stap naar... hé, hey, waarom doen we dan bij jou niet gewoon de achternaam? Maar vind je het dan niet jammer dat mensen jou niet kennen als Christine? Jawel, het is vaak heel gênant als ik theater binnenkom. dat mensen dan zeggen: hé hey Jentel, hi uh, de boer. De boer. Ja, mensen denken ook vaak dat Jentel mijn achternaam is. Dus, uh, <laughs> dus die zijn echt verbaasd dat het mijn voornaam is. Maar jij bent vernoemd naar J Jentel van uh, Barbara Streisand, toch? Ja, nou niet echt vernoemd, maar mijn ouders hebben wel die film met Barbara Streisand gezien. En toen zo vonden ze die naam mooi en toen hebben ze mij zo genoemd. Ja. Oh ja, ja. Hey, en, en jullie hebben net gespeeld. Hoeveel was de try-out? Nou, officieel was dit de eerste niet meer try-out. Nee. Oh, is dat première? Nee, ja, zo klinkt het dan. Nee, we gaan in juni in première, 16 juni. Maar we hebben tot nu toe echt een beetje zo'n kleine zalen... met een, een nep decor en, en met, met een beetje zo... Een beetje... Maar ik heb het gezien, het was toch best wel mooi op zich? Dankjewel. Maar ja, nu hadden... Wat het nu uiteindelijk is geworden, dat is echt wel een stapje beter. Ja, en wie heeft dat gemaakt? Uh, Wikke en Marloes. Wikke? Wikke en Marloes? Ja. Zijn het twee mensen? Uh, nee, dat is, een, uh, dat is één naam. Een dier en een. Een naam en een Oh, zij heet Wikke en Marloes? Nee. Ja, het is eigenlijk heet, heet ze marloes wikke Nee, nee, oh. het, het is een, een, een echt paar, mag ik wel zeggen. Wikke en Marloes, zij werken samen. Zo. En jullie in ieder geval. Sorry, ik kom er net achter dat ik geen licht aan heb. Oh, oh my god. Oké, okay, Oké, okay, staan ze nu aan? Staan ze aan? Ja, ze staan. Maakt niet uit. Oké, okay, we rijden nu de snelweg op. En jullie voorstelling heet Magie. En het gaat eigenlijk over... Ja, ik heb het gezien, dus kan een beetje, het gaat eigenlijk over magie. Of het ontbreken daarvan, denk ik. Valt ik dat een beetje zo goed samen? Uh, ja, het gaat over... Eigenlijk gaat het heel veel over het alledaagse leven. En hoe, dat, hoe je dat soms een beetje kan beklemmen. En dat je daaruit wil ontsnappen. En hoe doe je dat nou? En wat ja. zijn de momenten dat je eruit kan ontsnappen? En hoe kan je daarvan genieten? En jullie hebben ook een heel grappig nummer over... dat, jullie in, dat mensen in de rij staan bij de treinen en hoe ze zich dan moeten gedragen. Kun je daar een stukje uit doen? Ja hoor. Ja? Okay, dat is wel heel leuk. Alle meneertjes en mevrouwtjes willen zitten in de trein. Ze willen zitten in de trein. zitten, zitten in de trein. Of ze nou jong of oud zijn. Ze willen zitten in de trein. zitten, zitten in de trein. Waar? In de trein.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 Jezus. En overal een handdoek ligt. Ja, ja, dat, door. Is. Nee, dat is. Nee, dus wat te doen als je een strandstoel wil bemachtigen... en overal al een handdoek ligt. Dieft in zee, dieft die handdoek in zee. Als er mensen op liggen, dieft die ook mee in de zee. Dit is mijn plek, ik had hier al mijn handdoek neergelegd. Ik beeld alleen maar hype. Dit... Nee. Oh, dat is dat? knippen knip wel eruit. Maar dit is toch gebaseerd op iets wat jij hebt meegemaakt, Christine, of niet? Met, met, met je vriend toch? Was je toch in Thailand? Met het... Nou, dat klopt inderdaad. Ik heb dit inderdaad meegemaakt met mijn vriend. Ik was in de zee en uh, we waren in Thailand. En alle bedjes aan de zee lag al een handdoek op. Ik denk dat iedereen dat in zijn leven al, inmiddels al heeft meegemaakt. En ook iedereen zich daar wel eens aan gestoord heeft. Maar mijn vriend die dacht, uh, ik kies eigen voor mijn geld. Ik, uh, ik leg die handdoek even weg. Of ik leg even twee handdoekjes op één stoel, zodat er dan een stoeltje vrij is. En hij had, hij had het voor mij ook even vrij, maar hij had twee stoelen vrijgemaakt. En ik was in de zee. En opeens keek ik om en toen stond er toch een naast mijn vriend. Een enorm enorme gast. Helemaal rood aangelopen. Helemaal met van die dikke aderen in zijn nek. En mijn, jij kent mijn vriend, dat is niet een hele grote gast. Dat is toch <laughs> een. Maar die weet heel cool. En die zat een beetje op die stoel. En die was alleen maar ja, nee, sorry. Dit is... Zo doen we dat niet. En die ja. was woedend. Ja, ja. En, dat, en dat is... Dat was, is dat een inspiratie geweest voor dat nummer? Nou, uh, uh, misschien eigenlijk toch de mensen in de trein, toch? De, de kleine ergernissen van mensen. En dat je, die, dat je eigenlijk hetzelfde ook doet. Want ik, ik word ook altijd opdringerig als mensen niet te snel uitstappen, bijvoorbeeld. Ja, en je vindt het irritant dat andere mensen dat dan nou ook doen? Ja, en dan vind ik het ook irritant als ik dat bij andere mensen zie. Ja. Dus dat, dat vonden we wel interessant, toch? Dat gegeven. Ja. En is, op, is daar dan de magie zeg maar, heel ver weg of zo? Is dat dan ja. het idee? Ja eigenlijk, ja, eigenlijk zit je dan heel ver weg van de magie. En de verwondering of zo, over dingen. Ja. En nee, Christine, jij had vanavond... Uh, had je ongeluk gekregen, want er was decor. Was Toen kwam het keihard op je hoofd? Ja. Of, hoe was dat? Nee, ja, dat klinkt zo... <laughs> gekregen, Wat <Ja. ja>. <laughs> ja. Was je geschrokken? <laughs> hoe, hoe voel je je? Want daar hebben we het toch helemaal niet over gehad. Maar Christine is dus keihard is er iets op, tijdens de repetitie... op je hoofd gevallen, toch? Ja. Ja, we hebben, we hebben iets wat, wat bedoeld instort in de voorstelling. Maar dat was dus vandaag eigenlijk voor het eerst. Omdat het dus een nieuw decor was. En toen keilde dat keihard op mijn hoofd. En toen schrok ik heel erg. Dus toen, en toen moest ik heel erg huilen. En toen, was ik, toen dacht, ik, dacht ik de hele dag. Want ik was ook een beetje misselijk. En dat is zo, als je iets op je hoofd hebt. Dan zegt iedereen. Als je misselijk wordt, moet je waarschuwen. Of als je slaperig wordt, dan moet je het meteen zeggen. Het echt de afschuwelijkste verhalen tegen Christine vertelde vandaag. Ja. Ja. Zijn er steeds nader van. Ja, en op een gegeven moment ga je het gewoon voelen. He, dus ik, nou, meteen, als je misselijk wordt moet je niet zeggen, dan nou, ben je meteen misselijk. Maar ik wist niet of het daaraan lag. Dat oh, je s'nachts niet meer wakker wordt en zo. Nou, maar oh dat kan. God. Als dat dus gebeurt, dan, dan, dan, dan is dit mijn laatste interview. Ja, dat is wel mooi. Zoals mijn pimp. Daar <laughs> word ik heel bekend. Hé, en jullie zijn... Yes. Je <laughs> I... <ze> wilt. wild. Ja, van Pilfertuin. Ja. Dit is je moment. Yes. <laughs> <laughs> maar... Um, Even, jullie zijn het dus nu, die zijn best wel bekend geworden. En legt het dan meer druk, vroeg ik me af, legt het dan heel veel druk meer druk op de, de voorstelling, de nieuwe voorstelling. Want dit is jullie hoeveelste voorstelling? Tweede. Ja, tweede officiële, waarmee we echt een lange tour gaan maken. We, Le hebben, we hebben wel samen meerdere voorstellingen gemaakt, maar dit zijn echt de, de grote voorstellingen. Zo. En voel je dan nu veel meer druk, omdat je denkt, er zitten volle zalen en die mensen, ja, we moeten ze wat geven en zo? Een beetje, maar ik vertrouw ook wel op onszelf... dat we altijd wel weer nieuwe, leuke dingen kunnen verzinnen, eigenlijk. En dat zolang we bij onszelf blijven... en dat ze het zelf heel grappig vinden en heel, heel leuk... Dan, dan is het altijd wel oké, okay, eigenlijk. En jullie werken met een regisseur? Is, is het <lacht> een leuke regisseur? Zeker, ja, Michiel de Recht. En hij komt meer uit de, de toneelwereld. Dus hij heeft het veel voor Orkater bijvoorbeeld gedaan. En uh, ja, dat werkt wel heel goed... Dat is wel heel uh, interessant en, en leuk met hem. Ja. Oké, okay, nou. Uh... Je meer vragen. <laughs> Even kijken hoe ver we zijn. Oh shit, de tijd. Oké, okay. ik heb nog wat andere vragen. Het is te, ko <laughs> Het is te kort. Ja, ik, dacht dat ik er al aan zat. <laughs> <laughs> Je wil afronden. Ik dacht dat ik al was. Beste mensen, mensen van Radio 1, ik zit in de. Uh, voor de mensen die, die na ingeschakeld zijn, ik zit in de. Hallo Malou trouwens. Uh, uh, uh, hallo. Um, ik, zit, <laughs> ik zit in de auto met Jent van de Boer. We rijden terug van Hoofddorp. Zij hebben net opgetreden. Uh, Christine heeft een heel heftig ongeluk gehad. En die heeft een heel, heel heftig ongeluk gekregen. Gisteren zaten hier bij uh... Jeroen Pauw aan tafel. <laughs> Dat was de vraag. Ja, of ja, ja Okay. En uh, hoe vind je, want ik, ik zat daar naar nou te kijken, dat vond ik heel leuk. Maar dan zing je zo'n liedje aan tafel. En dan dacht ik van, is het niet dood en je zo aan tafel een liedje zingt? Ja, ja want uh, ga, het is hartstikke eng, want uh, het is ook een liedje wat we al vaak hebben gezongen. Maar alsnog ga je opeens van tevoren twijfelen aan. Dan ken ik de tekst wel, gaat, dan komt het er wel goed uit. Maar dat ging gelukkig goed hè. En maar zit Jeroen Pauze echt zo vlak tegenover je. Is dat dan heel awkward? Nee, dat niet. Okay. Nee. Nou, bedankt. Heel, hij is niet zo eng. Ik vind hem juist wel heel licht en grappig of zo. Dus hij, uh, hij is juist wel een leuke luisteraar. En, en jullie hebben een act in de, jullie voorstelling. Dat jullie dingen... Uh, dat, nou, dat verklap ik, maar het luistert waarschijnlijk uh, luistert niet zoveel veel mensen. Maar uh, ja. <laughs> er worden de dingen naar jullie gegooid. Ja. En dan, uh, dat deed je gisteren voor bij Paul. Want dan moest die, ene, die, die, die jongen moest heel erg. schrok heel erg. Ja, die schrok heel erg. Ja, iedereen schrok heel erg. Hij, maar hij kwam in beeld. En uh, dus de regisseur had een keuze. Kijk, wat, wat we speelden was... Ik vroeg een, een pen aan Jeroen. En toen speelden we dat die pen naar ons gegooid werd. Dus dat ik die uit de lucht... Dus die ving ik eigenlijk uit de lucht. Maar dan spelen we een beetje zo van... Wie gooide dat? Maar omdat de cameraregie meteen naar die jongen sneed... Die tegenover mij aan tafel zat... Leek het een beetje alsof hij die pen naar mij gegooid had. En ze zich daar heel rot over... Een soort framing. Ja, precies. Ja... Ja, en nou wilde het toeval dat het ook nog een donkere jongen was. Ja, daarom. Ja, dus, dus dat, dat uh, was een beetje een ongelukkig uh, ongeluk. ja, Ik vond het wel heel grappig. Oké, okay, en dan komt nu de snelle bonusronde Yay! met dodelijke dilemma's. Je moet kiezen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké. Okay. moet het eerst? Uh, het eerste is Jentel. Je moet kiezen. Christine dood of je moeder? Oh, wat vreselijk. Ja, dat is vreselijk. Ja, um, oh nee, dat, dat ga ik niet, dat, dat weet Moet. Nee, dat ga ik niet, Nee, ik weet het niet, allebei. <lacht> Jezus, Christine, allebei dood. Wat heftig. Ah! <lacht> oh Oké, okay, top. Dan heb ik er even voor Christine. Het ja. dodelijke dilemma. Ben jij er klaar voor? Ja. Ik kan het niet lezen, wacht. Ja, vreselijk. Ja, dat was. Dat was <lacht> Kut, sorry. Het dodelijke dilemma. Ben je er klaar voor, Christine? Ja. Ik kan het niet lezen, wacht even. Nooit meer kunnen zingen of nooit meer kunnen seksen? Um, nooit meer kunnen seksen. Wow. Oké, okay, hoor je dat uh, vriend van Christine? <laughs> ik doe net of ik hem niet ken, maar... <laughs> Ja, Het is geen makkelijke keuze. Maar uh, ja, ik nooit meer kunnen zingen. Dan zou ik wel echt. Dan kan ik ook nooit meer geld verdienen. Weet je, dan moet ik echt een ander vak gaan leren. Met je lichaam kan je niet zeggen. Oh, eigenlijk dat ik dit heb gekozen. Nee, ik wil ja, maar ik vind het wel een goede keuze, ja, ja. ja, Op een gegeven moment word je toch oud en dan krijg je toch minder zin in seks. Ja, dan kan je wel blijven zingen. Ja, kan je gewoon nog zingen tot je dood gaat. En wanneer, want jullie zingen uh, uh, zongen jullie vroeger ook al toen jullie klein waren? Ja. Maar wat ik bedoel wanneer, kwamen, kom je erachter dat je dacht, ik, moet die, ik, ik ga hier iets mee doen? Ja, ik weet nog wel dat mijn ouders die luisterden altijd alleen maar uh, klassieke muziek en die hadden cassettebandjes ik ben namelijk al heel oud <lacht> toen ik klein was. Nee, ze had je cassettebandjes en dat ik toen zo cassettebandjes van mijn ouders ging op, opzetten, toen was ik heel klein maar dan ging ik doen alsof dat een uh, orkestband was en dan ging ik daar een opera overheen schrijven. Dus dan had ik allemaal teksten geschreven die dan zo over die, uh, over die klassieke muziek wow. heen gezongen werden. Heb je gehoord. Nee, maar ik denk ook dat ik het mooier verkoop dan dat het was hoor. Ik denk niet dat je er heel veel bij, bij moet verwachten. Maar dat, ik weet nog wel dat ik dat, ik kan me nog goed herinneren dat ik dat deed. Terwijl ik zat op de keukenvloer. Dus zo oud kan ik niet geweest. Toen dacht je, dit is geniaal, hier moet ik iets mee doen. Nou, maar toen wist ik dus eigenlijk altijd wat ik wilde doen. Maar toen speelde ik geen instrument. En dat was eigenlijk de enige orkestband die ik dan voor handen had. Dus ah oh ja. ja, en jij Jentel? Nou, ik zit even na te denken. Maar ik heb meegedaan aan het uh, uh, jongere Eurosong Festival. Oh ja? Ja. En toen uh, ging ik door naar de volgende ronde. En dat vond ik eigenlijk zo bijzonder. En toen wist ik ook wel dat ik wat kon opeens. En wanneer... Dat wil ik nog als laatste weten. Wanneer kwamen jullie dan achter dat jullie een klik hadden met zingen... en dat jullie stemmen bij elkaar pasten en zo? Hoe ging dat? Nou, dat ging eigenlijk al best wel snel. Op school zaten wij bij elkaar in de klas... En wij hadden heel veel dezelfde lessen, dus uh, uh, compositie en uh, zangles en, uh, en dat soort dingen. Dus wij, uh, wij mochten in het tweede jaar iets samen maken. En toen merkten we dat dat gewoon heel goed klikte en dat dat onze stemmen ook goed past en onze humor ook. Dus toen dachten we, we gaan ervoor. Ja. <lacht> <lacht> ja ik vind het een mooi antwoord. En, en um, ja, dat was het eigenlijk. Ik heb er even kijken of ik nog wat heb. Dan snijden we er dan uit. Ik had nog een dilemma, een bak stront drinken of een bak kots. Maar ja, dat, dat uh, slaat nergens op. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dat heeft al in je mond gezeten. En die, die kak heeft echt niks in je mond te zoeken. Nee, dus laten we daarmee eindigen. Uh, <laughs> dit, waren, dit was Tim Kams en ik interviewde Jent en de Boer. En Jent en de Boer gaan als ze, tij, als ze tijd hebben <laughs> volgende week iemand interviewen. We gaan het meemaken. Uh, of niet. hebben jullie er zin in? Ja, heel erg. Ja. Vonden vond jullie het leuk? Ja, heel leuk. Ja, je deed het super leuk, Tim. Oké, okay, bedankt. Ja. Uh, terug naar de studio, terug naar Malou. Uh, en slaap lekker voor straks. Wil je nog wat zeggen? Dit is al uit, hè? Nee. Oh. Um, slaap lekker voor straks. Slaap lekker. Ik versta het niet of je nou Malou of Milou zegt. Ja, het is Malou. Hoop dat? ik. Zeker. <laughs> Jawel, het is Malou. <laughs> Anders sorry. Sorry, Milou. <laughs> Wil je nog iets tegen Malou zeggen? Nou, ja, nee, helemaal niet. Ik, het lijkt even alsof je een soort midden kiest tussen Malou en weet je niet Malou. Ja, ja, ja. Malou. Nee, ik weet het volgens mij wel. Maar ik ben blij dat ik het niet weet, want wij dan volgende week... zouden wij anders dat ook gedaan hebben, het midden kiezen. Ja, precies. Malou. Doei. Doei, doei. Doei, De Nacht van de Radio.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 Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the hype shit You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk your psychic among, no possess you with one go. Hey, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming on hey,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 The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. In right. the structure and the mind. Corruption in disguise from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rustle, not his muscles, but percussion he provides. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind. That's the end, line. so I'ma stick around with rust and be a mentor but a few rounds so motherfuckers remember what the thought is i brought all this so you can survive when law is lawless right feeling sensations that you thought was dead no squealing remember that it's all in your head hey it happened i'm feeling glad i got sunshine yeah. De het nummer Clint Eastwood van The Gorillas En we sluiten de nacht van de radio af met de podcast... de Lagarde Filmclub. Roche Abrahams, Roy van Vilsteren en Floor Overmars... praten ons bij op het gebied van filmseries en documentaires. En zij bespreken onder andere de driedelige documentaire Tweestrijd. En deze week is de seriemoordenaar naar niemand minder... dan programmamaker Nicolaas Vul... Wij gaan luisteren naar De Lagarde Radio. Gepresenteerd door Julius van het Hek. Staat hier met zijn handen omhoog. Any man who must say I am the king is no true king. We don't submit the terror. We make the terror. We all wish we were from someplace else, believe me. The first revolution is when you change your mind. De Lagarde Radio. Welkom bij De Lagarde Radio, de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Julius van het Hek en ik zit hier zoals iedere week met Roger Abraham, Floor Overmars en Roy van Vilsteren. Zij hebben alle drie weer iets gezien wat zij graag met jullie gaan delen. En niemand minder dan programmamaker Nicolaas Vul is deze week de seriemoordenaar. Roger, jij wil ons graag wat meer vertellen over de vierdelige serie Onbehagen, en die is gemaakt door journalist Bas Heijnen. Waar gaat het precies over? Nou, uh, over, uh, over heel wat eigenlijk. Uh, maar om het uh, kort te houden, uh, de titel dekt de lading. Uh, uh, Bas Heijnen, de, de schrijver en NRC Handelsblad columnist... die uh, is op zoek gegaan naar dat waar hij al jaren over schrijft... in zijn wekelijkse column, uh, over het onbehagen in de samenleving. Waar, waar komt dat vandaan? Mens, veel mensen zijn ontevreden. Je leest wel eens over de... De boze witte man en uh, identiteitspolitiek speelt. Uh, mensen lijken zich als groepen te gaan organiseren. Er lijken meer breuklijnen te ontstaan in de samenleving. En hij onderzoekt uh, allerlei verschillende kanten daarvan. En heeft hij het dan over bijvoorbeeld landelijk of over of, of wat er eigenlijk in de hele wereld uh, afspeelt? Uh, ja, om het maar heel breed te trekken. Hij uh, eigenlijk, uh, de, de, de hele wereld, hij begint wel bij Nederland, hij begint bij zichzelf. Onbehagen om... gaat over de wereld. <laughs> ja. Het is heel interessant, want het, het, het heeft te maken met wat je in de krant leest... en op er nieuws tegenkomt. En het zijn, nou zijn persoonlijke insteek is, is deze. Uh, hij uh, is opgegroeid in Zwanenburg, een dorpje in, uh, onder de rook van Schiphol. En in naoorlogs Nederland. En hij is uh, ja, opgegroeid met een onbegrensd uh, geloof in de toekomst. En uh, vertrouwen in de mensheid. En ook met het idee dat iedereen het... Uh, uh, steeds een stapje beter zal gaan krijgen. En er zullen steeds meer vrijheden komen voor uh, uh, homo's, voor vrouwen. Uh, en ook er zal meer, steeds meer welvaart komen voor iedereen. En uiteindelijk zullen wij mensen uh, elkaar grensoverschrijdend als mens gaan benaderen en minder in groepjes. En zullen we elkaar zal het, dat universalisme waarin uh, uh, in, ja, internationale solidariteit heerst, die situatie zal, uh, zal gaan komen. Maar. Hij, uh, de, de breuk kwam voor hem uh, bij de uh, terroristische aanslag op de redactie van het Franse ja, satirische Charlie Hebdo. In 2015. Hij was toen uh, ook in Parijs. Hij is daar vaak om te schrijven. En hij, hij hoorde dat nieuws. Hij ging naar die straat toe waar de redactie uh, uh, was. Twee uur na de, na de aanslagen. En nou ja, hij liep door die straat. Hij zag mensen lijken bloemen neer. Hij liet het allemaal indalen. En hij besefte toen dat dat, uh, dat vooruitgangsgeloof. Eigenlijk het geloof, zegt hij, in de idealen van de verlichting, vrijheid, gelijkheid, broederschap. dat dat um, uh, is gestopt. Dat, dat, dat het niet zo is. Dat het, een, dat het de lijn kunt doortrekken. Maar het... Dat, het een, dat, er, dat er een breuk is opgetreden. En neemt het volgens hem af of is het totaal uh, is het, is het einde nabij? Nou, uh, ik heb hem uh, gesproken en toen heb ik hem uh, uh, uh, die vraag ook gesteld. En in zijn eigen woorden, eens even kijken, ik vroeg hem: komt het niet meer goed? En hij zei: Nou, onbehagen is geen ondergangspamflet. Maar ik ben zeker geen blijmoedig optimist. Nee. Dus dan heb je de toon van de serie al een beetje te pakken. Ik kijk ook even naar Flor. Uh, ja, ik zit echt helemaal stuk hier. Ik vind alleen dat Charlie Hebdo wel een beetje, dat heeft hij volgens mij, want dat zie je waarschijnlijk, hè? Want wat zien we? Nou, dit, dit verhaal wordt onder andere verteld. En inderdaad, je ziet hem dan ook beelden van hem in Parijs, ja. in die straat. Het er wel een Bloemen. beetje met de haren bij gesleept, vind ik hoor. Dat voel ik heel erg. Ja. Oh, daar groot... geloof ik helemaal niks van. Nee, door, door, dat vind het. jij dat hij dat daarin overdrijft? Of dat hij dat daar uh, gebruik van maakt? Van, van de... Nou, dat vind ik verder helemaal niet erg. Want dat is ook heel goed. Want ik vind het punt wat hij maakt heel goed. Maar ik, nu ik het zo hoor, denk ik ja was natuurlijk al veel meer aan de hand dan veel eerder. Ik bedoel ja. ook de aanslagen in, in de metro. In, in, ik bedoel ik noem maar wat in in in Madrid kunnen nemen of of. Nou ja in 2001. Het klinkt willekeurig, ja, of, ja. Ja. Het klinkt willekeurig. maar dit kan toch voor hem wel. Uh, ja, maar, aan maar het is wel heel tv-geniek. en nou ja goed. Nou, het, het was Geniek. wel een symbolisch. Hij zei ook een symbolische. Het, het was symbolisch, symboliek voor hmm. hem. En het omdat leek, het een journalistieke redactie was misschien. Uh, nou ja, omdat uh, omdat hij in de buurt was. Van ja. Omdat een blaadje dat eigenlijk omdat niks anders deed. Had. Dat, omdat een blaadje uh, dat niks anders deed dan een beetje sarren... en de vrijheid van meningsuiting beleven... Uh, door zo'n brute daad uh, biedt, hij, ja. biedt hij ook een oplossing? Heeft hij een zelf een, een, een oplossing of waar de kijker iets aan heeft? Of denkt van, goh, we kunnen het op deze manier anders gaan doen? Uh, nou nou, nou je het wel heel erg concreet. Uh, hij uh, voert <lacht> een heleboel denkers op in de serie. Uh, uh, Russische, Russen, Amerikanen, uh, Nederlanders, Belgen, nou, van alles. Heel interessante gesprekken zijn dat. Uh, hij krijgt zelf wel eens het verwijt... omdat hij veel analyseert in zijn columns in LNC Handelsblad... dat hij alleen maar analyseert en hij komt niet met oplossingen... Nou zijn repliek is dan van ja, uh, moet, ik kom met de analyse met een analyse, moet ik dan ook nog oplossingen gaan aandragen? En, en vervolgens, voordat je iets kunt doen aan een situatie die je niet bevalt, moet je eerst daarvan bewust worden wat er aan de hand is. Nou, daar heeft hij zeker een punt, denk ik. Ja. Maar hij, uh, het is geen zwartgallige serie. Hij, hij uh, bezoekt ook uh, politici in het buitenland die, die, uh, uh, die een nieuwe vorm van politiek bedrijven. Hij, hij probeert ook wel, uh, nou hij zoekt ook wel naar hoop. Uh, en vooral, het verraste me eigenlijk wel... Hij, uh, dit is eigenlijk wel een soort activisme. Hij maakt deze serie ook wel... om iedereen van de, bus, uh, uh, van de bus te laten worden... dat ja, je misschien kunt denken... Ach, uh, het, het waait als wel je, weer over. Het waait uh, wel weer over. Nationalisme ja. is nu weer in uh -huh. opkomst. Terwijl sinds de Tweede Wereldoorlog was, uh, was het een en al progressiviteit. En dit is gewoon een soort golfbeweging. Uh, maar als je zo denkt, dan laat je het, er, het erbij zitten. En dat, dat, dat kan niet. Als je die idealen van de verlichting een warm hart toedraagt... dan moet je ook... Iets doen. Ja, maar Roger, Roger, jij bent echt zo'n typische verlichtingsdenker, of was dat misschien wel. Ja, ik ben nog... echt een verlichtingsdenker. Tenminste, dat, dat, idee heb, dat idee heb ik wel. En, uh, en, uh, geloof in de reden, en uh, als, we, als we redelijk zijn, zullen we de samenleving vooruit helpen. Je hebt hem niet zo lang geleden gesproken. Heb je, denk je nu anders en nu je dat pamflet hebt gelezen, denk je nu anders over deze materie dan, dan hiervoor? Ben je anders gaan denken? Want ik, ben ik, ik heb het boek, ik heb boek van jou gele, dat boek ook gelezen van jou geleend, en ik vond dat echt een ontzettende eye opener. Oh ja, die, dat dat essay. Ja. Wat vond je daar zo? Nou, dat in? je uh, dat uh, het hele idee van redelijkheid en uh, uh, dat je uh, Um, het idee van, we, uh, als we het maar goed uitleggen, zeg maar dat, dat cliché dat, dat een totale onzin is. Dat we, helemaal niet, dat we als mensen helemaal niet altijd redelijk zijn. En uh, dat er heel veel in ons zit, wat, uh, uh, waardoor dat nooit zou kunnen werken. Ja, ik, ja de mensen is geen redelijk wezen. Ja. Ah, ja, dat, uh, de de, de mensen is geen redelijk wezen, maar die, die idealen van de verlichting. Die, die zijn er om ons eigenlijk boven onszelf te laten uitstijgen. Dat we ja. niet blijven hangen ja. in wij zijn een eigen, wij zijn een groepje. Want we zijn Nederlanders of Duitsers of weet ik wat. Of een andere uh, groep aan je identiteit kunt ontlenen. En dat je een wij en een zij hebt, dat er ontaart in een zij zijn slecht, wij zijn goed. Of alleen wij mm -hmm. hebben alle rechten. De anderen hebben alle rechten. Mensen die hier wonen, die mogen doen wat ze willen. Terwijl immigranten die hier naartoe komen, ja, die mogen niks, want die zijn minder. Ja. Nou, om dat te overstijgen zijn het de idealen van, van de verlichting, zoals ja. hij ze noemt. Dat vind ik ook dan een heel, een heel fijne gedachte. Maar tegelijkertijd heb ik nooit gedacht... dat uh, ja, dat, die, dat verlichtingsparadijs zo, ja, er, er uiteindelijk zou komen. We worden steeds allemaal vrijer en vrijer. Uiteindelijk heb je een soort mensheid... die zich van Uruguay tot aan Ulaanbaatar uh, verenigt, spiritueel. Ja, dit lijkt me heel stom. Ik denk dat iedereen een bepaalde plek Zoekt met, ja. met, met geloofsgenoten of mensen die op hem lijken om zich thuis te voelen. En, en dat is in een geglobaliseerde wereld zoals deze steeds moeilijker, is zijn punt. Maar heb je, denk je nu zelf anders over deze materie? Want dat, dat weet nou, ik, nog ik denk steeds er wel wat serieus. Ik denk, ik denk nu niet meer wat ik dacht. Uh, ach, het is misschien is het maar een golfbeweging en het gaat ja. wel over. Uh, ik, ik ben De er wel barricades. iets serieuzer. Ja, die barricades weet ik dan niet. Nog niet, nog niet, nog Maak niet. Maak je maar zin af. Um, ja. Wat zeg je? Ja. Maak je zin af. Even ja, ik zin benieuwd. afmaken, ja. ja. Uh, maar, ja. Ik, uh, maar ik ben het wel serieuzer gaan nemen. Dat wel. Dat, ik, en ik, het, voor mezelf zoek ik dan ergens naar een, uh, ja, een middenweg... tussen uh, zowel wel die eigen groep... het belang van eigen groep is er, denk ik. Mm -hmm. uh, en, maar de... Maar er moet geen uh, gevoel komen van een vijandigheid... ten opzichte van andere groepen. Dus ik denk dat er een... Ja, het, het, het zou verenigbaar moeten zijn... Ik, ik weet niet of pas Heijnen dat, uh, dat ook vindt... Maar het zou verenigbaar moeten zijn... om zowel vrijheid, gelijkheid en broederschap... voor iedereen uh, in praktijk te willen brengen. En toch je eigen thuis te voelen in een, op, een, ja, op jouw Roger zwlek. voor president. Kijk, de, serie allen, sorry. Ja. de serie Ombaar is vanaf aanstaande dinsdag te zien... op NPO 2 om vijf over elf. Floor. Um, ja, Jij gaat het hebben over... het is binnenkort de week van de depressie. Ja. En jij hebt naar een serie gekeken. Twee strijd. Vertel. Ja, dat is een uh, nieuwe driedelige EO-serie. Uh, dat is een documentaire serie. Dus um, uh, de EO heeft daar uh, het idee uh, in samengebracht... dat ze drie depressieve en suïcidale jongeren... aan uh, drie terminaal zieke jongeren koppelen. Um, suicide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren. Vier op de tien jongeren pleegt zelfmoord. Mm -hmm. Nou, dat vond ik al best wel behoorlijk shocking. Hè? Ja, 14 tot. En, en in, in dus welke geen poging? In, in maar welke leeftijdscategorie is dat? Als want jongeren is natuurlijk vrij. Ja, bereid. dat weet ik niet precies, maar ik ik denk Tot 25 uh, of zo. Tot en met, ja. tot uh, met ja. Ja, dus, 23, ja. 25, zoiets. Ja. Maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval uh, de, de hele premisse van dat programma zette mij wel even aan het denken. Dat ik dacht. Maar hoe moeten we dat voor ons zien? Zijn het jongeren inderdaad, uh, die, die, die, die ziek zijn, uh, tegenover jongeren die niet meer willen leven? Ja. Wat, wat, wil, wat willen ze daarmee bereiken? Omdat, nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. Uh, toen ik het las, dacht ik, nou ja, waar slaat dit op? Want die, diegene die doodgaat, ja, wat gaat die hier nog uithalen? Ja. Uh, en misschien gaat degene die depressief is wel denken... oh, uh, ik, ik, uh, hey, wat, wat zit ik te klagen? Of, nou ja, zo heel simpel, simpel zat ik te denken. Maar goed, toen ging ik het kijken en toen uh, moest ik toch wel toegeven... dat ik um, na de eerste aflevering nog steeds eigenlijk niet begreep... wat ze daarmee uh, wilden. Maar ik heb er twee uh, gezien van de drie... En uiteindelijk kom je toch wel uh, achter dat bijvoorbeeld dus één jongen... Die, wordt die heeft slokdarmkanker en die wordt gekoppeld aan een uh, jongen... die heel erg aan het drank en de drugs is en daardoor ook heel depressief. Maar hij probeert zijn angsten te temperen en te doen. En die spreken met elkaar af en dat klikt ook enorm tussen die twee... En spreken af in de zin van, uh, ze, ze, ze, ze zien elkaar een aantal keer per week... of gaan ze samen wonen? Of... Nou, de hele serie duurt een jaar, dus ze zijn een jaar lang gevolgd. Dus je ziet ze dan uh, ja, elkaar ontmoeten voor het eerst in een bos. Gaan ze een wandeling maken. En de tweede keer gaan ze heel, heel lullig karten of zo. Oh ja. Ze gaan dan wel wat doen, maar ze, ondertussen hebben ze natuurlijk allerlei uh, gesprekken. En ja, die, die jongen met die slokdarmkanker die, die is heel rustig, in tegenstelling tot dus die vrij opgefokte uh, drugsgebruiker. Uh, en uh, die wordt ook uiteindelijk ook opgenomen in de kliniek. Dus dan kan hij weer een tijdje geen contact hebben. En, maar uiteindelijk merk je dus dat uh, die depressie of nee, die zieke uh, mensen, die doen eigenlijk mee omdat ze het idee hebben dat ze nog iets kunnen betekenen voor iemand. Zo, want het zijn dus vrij jonge mensen... en die hebben dan nog enige betekenis in hun leven. Zo zien ze dat echt. He, van, als ik iets teweeg Lijkt kan me nog brengen... heftig wel. Hè? Dan uh, is dat het. En die depressieve uh, uh, lui... Die, ja, die hebben alleen maar zoiets van... ja, waarom wil jij nog leven? Er is ja. dan één meisje... Die heeft dan waarschijnlijk nog die heeft een soort ALS-achtige ziekte... waarin je dus helemaal verlamd raakt. Dus is ook in verwachting. En die heeft misschien nog tien jaar te leven. En dan zegt dat meisje dat daaraan gekoppeld is... die zegt in een soort videodagboek... Ja, toen ze dat zei, die tien jaar... toen dacht ik alleen maar wat verschrikkelijk, wat lang nog. Ik, ik hou dat in ieder geval niet meer vol. Dus... Als kijker biedt ja. niet echt een oplossing, maar je wordt wel aan het denken gezet in die zin dat je denkt, oh ja, zo werkt de geest blijkbaar van een. En, en, kijk, en, en krijg je als kijker uh, begrip voor, voor degene bijvoorbeeld met een depressie die er niet meer wil zijn? Of is dat, is dat een beetje ook de bedoeling? Ja, nee, geweest? heel erg had ik dat. Want ik, ik, ik weet niet, hebben jullie wel eens een depressie gehad? Ik zelf niet. Nee, nee. Nou ja, in ieder geval, volgens mij als je dus nooit hebt meegemaakt, dan is het ook best wel moeilijk om je te verplaatsen ja. daarin. Uh, er was dan één meisje en dat was al heel ver met haar afspraken met de Levenseinde uh, Kliniek. En ze wilde dat, dat dan op die manier doen, omdat ze het voor de ouders dan naar zou vinden... dat ze alleen zou sterven en misschien op een, uh, ja, op een beetje een messy uh, manier, zeg maar. Uh -huh. dus, maar dat dan tijdens deze serie komt, krijgt ze te horen dat, dat de Levenseinde Kliniek haar dus geen toestemming geeft... En meteen doet ze zelfmoordpoging, die mislukt. Maar die, die, die vrouw is zo wanhopig. En dat is dus ook de overeenkomst ja. tussen de depressieve mensen... en de terminaalzieke mensen. Ze zijn eigenlijk allebei, allebei heel wanhopig. En ze worden hun geest laatst eigenlijk in de steek. Ja. Want dat is natuurlijk bij die zieken ook... Die, die, ja, die zijn gewoon verlamd door angst soms. En dan zijn ze weer... Uh, denken ze van, ik ga ophouden met al die... Uh... Ja. En voelt het ergens niet een beetje als kijker... ook een beetje, beetje ja, bezwaard dat er een camera bij is? Met zo'n zwaar wel, ja. Dat onder. vond ik ook meteen wel een beetje... Uh, eigenlijk wat ik er tegen had tegen dit programma. Ik dacht van, ja... ik Waarom moet dit nou weer? Ja, en ik kreeg wel heel goed inzicht in die, in die depressie. Dus wat dat betreft voor de depressie weet ik heel goed. Maar die terminaal zieken dacht ik alleen maar... Jezus, wat gruwelijk, weet je wel. Ja, uh, ik... ik... Ik had niet zoiets dat ik dacht: Goh, nou, ze betekenen nog iets voor, voor iemand of zo. Een van de jongens gaat ook dood. De, op een gegeven moment in, in, hè, de, tijdens deze opnames krijgt dat meisje dat aan hem gekoppeld is, krijgt dat te horen. En zij zegt dan ook: Ja, ja, je wilde graag iets voor me betekenen. Nou ja, je hebt ook wel wat voor me veranderd. Maar verder blijft dan in het midden. Je twijfelt of ja. dat wel zo is. Ja. ja. Het, voelt een beetje, het klinkt een beetje een bedacht beetje... Ook. Is het ook. Ja, en ook geformateerd. Ook? Typisch MPO3. Die... Ah, ja. Ja. ja, maar het uh... schijnt dus dat Tweestrijd is ook een stichting En die stichting bestaat al sinds dag 2005 of zo. Hmm. En ja. daar doen ze dit ook. Dus het is wel oh. een beproefde recept, geloof ja. ik. Maar met welk doel doen ze dat dan? Is dat een christelijke stichting? En, uh, want het is de EO, zegt nee, het uit. het heeft iets met God te maken. Oh, maar... oké. Okay. Nee. Tenminste, ik de heb de niet EO, één keer het woord god horen uh, vallen. Maar goed, gaat er niet om. Het gaat er meer om ja. van ben je bang voor de dood. Ja. Uh, het zijn verder geen religieuze uh, okay. jongeren. Het doet mij een beetje denken aan... Uh, je hebt het programma Je Zal Het Maar Hebben. Ook van en Vara. Waarbij ja. Tim Hofman uh, mensen met een zware uh, handicap uh, ja, in beeld mm. brengt. Mm -hmm. Ja, is, ik ja denk maar dit grote... is wel weer anders. Want dit wordt wel natuurlijk. is wel met een doel dat ze die twee mensen aan elkaar koppelen. Of het helemaal uit de verf komt, weet ik niet. Maar ja. je krijgt in ieder geval. Dat vond ik echt wel. Uh, maar ik wel... denk meer voor die ouders bijvoorbeeld. Het lijkt me ook best wel lastig als er een camera op, op, op je zo'n zo zieke dochter of kind. Het ja, lijkt mij heel heftig om te. Ja, volgens mij een keuze zien maken. heel veel mensen. Ja, ik bedoel, ik zou dat zelf geloof ik niet hebben, maar heel veel mensen zien het ook als een mooi. Ja, een soort testament, wat ze dan nog eens ja. kunnen terugkijken. Ja, god, uh, we hebben geen van alle uh, nee, geloof ik iemand in huis... die terminal ziek is, dus ik kan daar verder ook moeilijk over oordelen. Maar ik, ik had ook een beetje dat ik dacht... ja, wat willen ze nou precies hiermee bereiken? Maar ik vond het dus, qua depressie kreeg ik wel veel meer inzicht... in hoe dat werkt en hoe wanhopig die mensen zijn. Soms zegt dat meisje, heb ik een slechte dag... dan denk ik gewoon elke minuut, ik wil dood. Nou, na het programma Onbehagen dreigt het een behoorlijk deprimerende aflevering. Ja, van jongens. De we, van de we, ja. Hebben, we hebben straks nog wat ja. in petto. Ik, ik hoop op... Uh, ik, uh, ik vestig mijn hoop op Roy. Zeker. Ja. Ons lachenbekje. Don't worry. De tweestrijd is vanaf woensdag 11, uh, 11 april te zien... om tien over half tien op NPO 3. De nacht van de radio. De seriemoordenaar van de week. Stel je voor je bent gestrand op een onbewoond eiland met enkel 5 tv-series. Welke 5 series zou je dan selecteren? In de vorige editie gooide Hans Kazan House of Cards eruit en bracht Designated Survivor erin. Dus nu zitten we op het eiland met The Sopranos, Fargo, Narcos en Designated Survivor. Onze seriemoordenaar van deze week is niemand minder dan programmamaker Nicolaas Vul. En Nicolaas, vertel het ons eens: welke serie neem je mee en welke gooi je in de zee? Um, ja, um, welke vijf zitten er nou in? Ja, dan gaan we nog een keer. Um, ja, ja, sorry. Nee, dat is geen probleem. De Sopranos, Fargo, 24, Narcos en Designated Survivor. En die laatste die heeft Hans Kazan vorige week bij ons erin gebracht. De Sopranos, ja, ik denk Designated Survivor. Dat vond ik echt helemaal niks. Oh, echt waar? Ja, dat, is een, serie. dat is een kort bezoek op het eiland dan. En, en wat, vond je, wat vond je er slecht aan? Of wat vond je er. De... Um, ja, wat vond ik er slecht aan? Ik vond, ik vond het. Het was zo middelmatig. Dus het script was zo van. Het script was echt zo Hollywood. Mm -hmm. En uh, het acteerspel. Ik kreeg heel weinig met die president. Die gewoon. Weet je, die had helemaal geen randje. Dat was gewoon een goed zak. Ja. En een goed zak met problemen. Ja. Maar. Um, ja, ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen... dat je een House of Cards weghaalt... en dan Designated Survivor erin zit. Nee, ik hoor het al. Jij en Hans, ja, jij en ja, en Hans Kazan krijgen, worden geen vrienden. Uh, nee, nee. Ik ja. zou bijna ook zeggen dat ik um, ja, House of Cards gewoon weer terug moet. Maar misschien is dat weer nu met Kevin Spacey een beetje tricky of zo. Nou ja, het, het is aan jou. Uh, jij mag natuurlijk gewoon bepalen wat, wat er weer terugkomt. Dus als jij zegt House of Cards er weer in... dan, dan kunnen we dat regelen. Maar ik, wil, uh, ik heb toch even nagedacht. Ja. Ik dacht... Um, ik wil graag Wild Wild Country erin. Oké, okay, kijk. Dus, um, ja. Nou, dan gaan we gewoon, uh, dan, dan wijzigen we die. Dus geen House of Cards, maar Wild Wild Country komt erin. En, ja. en uh, ja, die, die is vrij nieuw uh, te zien op Netflix. B ben jij, ja. Heb je inmiddels alles gezien al van Wild Wild Country? Ja, zeker, zeker. zeker. Die, die is in twee dagen erdoorheen gegaan. En wat trok jou zo aan aan deze serie? Ja, het is dus een, uh, echt, een, echt een mooi gemaakte mooi gemaakt documentaire serie over uh, Bagelam. Mm -hmm. of een uh, Indiaas guru die naar Amerika vertrekt. Ja. En ja, ook omdat dit, uh, het is eigenlijk ook wat house of cards heeft. Die hoofdrolspelers en vooral Sheila, een vrouw die gewoon echt achter die uh, combiën zat. Ja. Je, je weet gewoon niet wat je van haar moet vinden, want ze is en uh, slinks, maar ze heeft soms ook uh, de sympathiekaart. Ja. Het um, is onsympathiek en sympathiek tegelijkertijd. Ja. Um, en ook met die uh, commune, je wil natuurlijk meteen denken, jezus, ja, dat is een verschrikkelijke commune, weet je wel. Mm -hmm. Maar je snapt ook wel die mensen waar die vandaan kwamen en waarom ze dit gingen doen. En dan slaat het toch ook weer door. Dus het is een soort van, uh, ze spelen heel mooi met alle ambivalente kanten die erbij komen kijken bij zo'n commune, weet je wel. Ja. Het is niet alleen maar, het is slecht en er zijn uh, oplichterijen gebeurd, maar ze mm -hmm. geven ook echt de, de mensen waar je snel een oordeel over hebt. Uh, die laat ze van verschillende kanten zien. Dus dat, dus je ook, dat het... zet je ook in een bepaalde zin echt aan het denken. Ja, het spiegelt gewoon zo hoe complex de mens is. Ja. Uh, dat vind ik er heel sterk aan, geloof ik. Nou, interessant, nou, Nicolaas. Dan, uh, dan gaan we bij deze ervoor zorgen dat Designated Survivor het eiland verlaat. Spijtig ja, voor Hans Kazan. Deze en, ook. Uh, Wild Wild Country komt erbij. Ik dank je ja. wel. Uh, Nicolaas is vanaf komende donderdag te zien met de serie Nicolaas op oorlogspad. Hierin onderzoekt hij welke plek de Tweede Wereldoorlog... tegenwoordig in de Nederlandse samenleving inneemt. Vier yes. donderdagen om vijf voor negen op NPO3. Nicolaas, dankjewel. Thanks man. Ja, Wild Wild Country. Ik, ik wilde er nog even over zeggen dat het zo prettig is... dat Netflix weer echt zo'n serie heeft die iedereen zou moeten kijken enzovoorts. Uh, maar ook dat... Uh, ja, ik zit, ik zit zelf, uh, na, na dit zesluik, zat ik een beetje in een soort uh, crisis. Want er is zoveel Netflix. Het, het, het is iedere dag komen er drie, uh, drie nieuwe titels bij. Uh, en het, het, er zit eigenlijk heel veel tussen wat vrij middle of the road is. Is het uh, te veel? Ja, het is te veel en het is ook vooral uh, niet goed genoeg. Zeg maar, in het begin, toen Netflix begon... hadden ze al die had je House of Cards, bijvoorbeeld. Nou ja, een, een serie van die allure... die heeft Netflix eigenlijk al heel lang niet meer uh, geproduceerd... Uh, voor mijn gevoel. Um, waar wil jij het... Um, waar wil je... Denken. Hmm? Ik zit meteen heel hard na te denken, of Je, nou, ja, je hebt Stranger Things. En dat was dan Stranger Things 2. Dat is eigenlijk het laatste. Maar dat was ook een beetje een teleurstelling. Ja, what? What country heb je dat nu? Maar hey, well, What Country is wel. Het is een documentaire serie. Ik vind dat, dat vind ik gewoon infrieur. En zo'n goede goede En de resultatie is het in, in ieder geval iets heel, heel anders. Ja, maar je ja, hebt toch ook uh, Making a Murder was ook zo'n dezelfde soort dat serie. Ik zo, dat heb ik nooit begrepen. Nee, ik ook niet. Oh, nou, weet nou, ja, je okay. wat? We, we dan, ik, wil, we ik wil je nog dan dan even. Je ja, want In dat geval ga ik naar. Dan kijk ik, ik heb. Ooit abonnement afgesloten op Ziggo, Movies en Series. Eigenlijk hartstikke duur, vind ik zelf. Het kost 12 euro per maand. En daarvoor krijg je uh, een deel van het HBO-aanbod. Uh, van de Amerikaanse PTV-zender oh. HBO. En, en meer, toch? Ja, ja en nee, meer. Ja. Maar, er is, de, maar de, de grote teleurstelling vond ik zelf dat niet alles van HBO erop staat. of Soms staat er wel wat oh. op en dan weer een deel niet of veel erg vertraagd. Dus dat is eigenlijk best wel uh, dat fucker. En en en dat in samenhang met die prijs. Maar goed, uh, ik vergeet steeds om op te zeggen en dan uh, af en toe zit het dan weet je, tussen dat ik denk, oh, dat is heel leuk. Dan moet ik toch weer een paar uh, weken abonnee blijven. Nou, als er En ook klantenservice zit te luisteren, dan uh, weten ze wel uh, waar ze jou moeten vinden. Ja, maar dan zal ik het. Ja, precies, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, Maar ik de, daar wil ik dus nu uh, het over hebben, want er zit nu op, op zit er zo'n klein pareltje waar eigenlijk niemand ooit he over heeft. Maar wat super uh, grappig en goed is... die serie Barry... Uh, door uh, Barry, uh, ik zal even kort uh, ja. uh, zeggen waar de serie over gaat uh, Barry is een huurmoordenaar. Uh, die, die werkt samen met, uh, met Fuchs. Dat, dat is zijn manager eigenlijk, die regelt steeds klussen door heel Amerika, hij is uh, zelf ex-militair en die, en die, uh, het is een comedy, moet je ook nog even weten oh. uh, en uh, ja, hij, hij legt steeds mensen om uh, in, volgens mij de eerste aflevering al, uh, wordt hij uh, naar Los Angeles gestuurd om een nieuwe moord te plegen. Hij is dus zelf een beetje... iemand zonder echt emotie. Wat heel handig is als je huurmoordenaar bent. Want dan kom je niet in gewetensnood. En daar... Hij gaat in Los Angeles... krijgt hij een nieuwe slachtoffer te horen. Dat zijn een figuren, figuren, maffiaachtige figuren... die vertellen... wie die precies moet ombrengen. En per toeval... dit blijkt een acteur te zijn... Hij heeft een soort, als hobby heeft, die, die, die, dat slachtoffer is als hobby uh, acteur. Hij zit in dus een, een soort acteerclubje in Los Angeles. Nou, het is volgens het cliché, als iedereen als veerster... en alle, iedereen die in de supermarkt werkte is eigenlijk acteur. Uh, hij komt terecht in zo'n klasje uh, uh, en uh, ja, die vindt, hij vindt dat helemaal te gek. Hij vindt dat, <laughs> hij vindt dat acteervak vindt helemaal te gek. Dus, uh, de humorenaar wil acteur worden. De, de wil acteur worden. Uh, hij wordt uh, uh, uh, verliefd op... Uh, op op, zijn, op iemand uit het, uit het klasje. Het klinkt al best wel slecht, zoals ik het uitleg. Nee, het klinkt ja, het slecht. Dit kun je heel slecht brengen. En, en door wie wordt Barry gespeeld? Uh, hij wordt gespeeld door Bill Hader. Die ken je misschien uit Saturday Night Live. Speelt hij soms in. Wie je zeker kent is Henry. Uh, is uh, nou de, de, zeg maar de, de, de docent. Dat is Henry Winkler. Die hij is de Fons uit de Happy Days. Ja, die is natuurlijk een stuk ouder geworden. Uh, en ja, het goede daarvan is dat het heel goed geacteerd wordt. En het, wat, die grappen zijn heel goed. Uh, het, is, het ligt er niet te dik bovenop. Uh, het is subtiel. Maar je zegt, ja, hij heel wordt elke keer uitgezonden om iemand te vermoorden. Is dit dan één aflevering? Of, of loopt het dan door? Nou, er staan nu twee afleveringen on online. Dus ik heb er nu twee gekeken. Oké, okay, maar er is nog niemand vermoord. Ja, zeker. Ja, reken maar. Nee, die acteur gaat ook dood. Die is ook, ja, ja, ja, maar die wordt uiteindelijk door die rebellen gedood. Ja. Eh, het maakt er geen reden. uit ik Kobe nee, nee, niet, een, een spoor. Rebe rebellen zijn niet Het zijn, zijn gewoon, zijn zijn oh, gewoon okay. Rebellen, sorry. Nee nee, zijn nee, nee, nee. Maar ja, ik, ben nee, wel, ik ben nog ja. wel even benieuwd. Om je, je, even zegt, even... je zegt het is een comedy. Maar, ja. In hoeverre uh, worden de, de, de, de, de mensen vermoord en echt afgeslacht? En zie je ook wel echt de, de, de brutaliteit? Erin? <lacht> uh, nou, uiteindelijk gaat die Barry door die uh, mafioze figuren uh, uh, vastgebonden. Ze willen die Fuchs, die manager, zijn tanden worden afgeslepen. Uh, met een veil. Kijk. Uh, maar uh, als er te veel lawaai komt... dan uh, komt een vrouw die ruimte binnen en zegt... Ja, luister, uh, wij hebben hier een kinderfeestje. kan het even wat rustiger. Ja. Ik, dit, ja, ja. Door dit te zeggen... Ik, m, daardoor plaats ik Kijk het misschien ook een beetje... maar dit is wel grappig, ja. ja. ja ik leg het, het slecht uit. Het doet mij ja. een beetje denken aan Inglourious Bastards... met Brad oh, Pitt. Ja was ook een film uh, die wel de serieuze ja. ondertoon had, maar we hadden ja. ook humor, of tenminste ja, dat was de maar bedoeling. Daar, ja, maar daar bij Glorious Bassets daar is, het, uh, daar is het zeg maar een soort dik opgelegde uh, geweld ja. van ha ha ha geweld. Zo die Quentin Tarantino school. Dit is dat helemaal niet. Dit is ja, gewoon ik grappig. Ik zie je het uit hele slechte verklede Tsjetsjenen vormen nu met zo'n <laughs> ja, ja ja ja ja met en ja, kogels, kogels en zo. Ja, nee, maar, re rebelle, <laughs> Dat was ik vergeten. Dat moet je vergeten dat woord. Maar het zijn gewoon het zijn het, zijn, het zijn gewoon ja mafia Engelui. gasten, engelen. Ja, ja. Geen, geen lachband, klinkt als een serie nee, zonder lachband. Nee, nee, geen lachband. Nee. Zou nee, nee, nee. jullie nou? Oh, ja. heel... oh, heel... oh, heel... <laughs> willen Zou jij willen kijken? <laughs> you talking to me? Nee, maar het is echt super. Gra... Het is heel grappig. Juridiek you maken nou, ik, ik ga geen trouw. Zou jij euro willen zien? Ziggo, ja, precies. Dus... Dat bedoel ik. Kijk, nee, is, maar ik het zou het best wel duren. willen zien. Maar, ja. nou, ik ga misschien eerder toch even naar onbehagen denk ik. Ja, ja, ja. om even te ja. lachen. Ja, ja. Het is wel dat jij de, de, de, de podcast een beetje hebt opgeflirt. Ja. Met nou Barry's. ja, bedankt. Hey, ik, kan ik nog of wil je nog iets zeggen over? Ja, uh, nou, ik ben op zich redelijk uitgepraat, maar je mag een vraag stellen, nou, ik zou graag, uh, nou, ik wil eigenlijk helemaal geen vraag stellen. Ik wil gewoon zelf wel meer aan het woord. Het is mijn verjaardag namelijk. Beste luisteraar. Ja. Dus mijn jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Oké, okay, jullie dus. Uh, bedankt. Uh, <laughs> nou, ik wil nog even terugkomen op Top of the Lake 2. Waar ik het hier uh, twee weken geleden... of wanneer was het eigenlijk vorige over week, heb gehad? Vorige week. Vorige week nog maar. Ja, ja de oh. tijd gaat snel. Echt? Nou, ik heb hem dus uitgekeken. Ik kijk helemaal niet een serie veel uit. Ik kijk minder afleveringen dan De Gemiddelde Mens. Wat wil je daarover vertellen? Nou, uh, we hoeven, hebben jullie hem gezien? Nee, nee, die hadden niet. we vorige week niet gezien en nu nog steeds niet. Nee, ga ik echt niet <laughs> kijken. Oké, okay, nou, het is een prima serie, kan je zeker uitkijken. Uh, ik heb een niet inhoudelijke opmerking. Ik heb eigenlijk een vraag. Want er gebeurt in de allerlaatste scène van de allerlaatste aflevering iets... wat bij ons thuis, tussen mijn vrouw en mij, tot een hoog, tot een <laughs> hoog opgelopen discussie leidde. Mm. Uh, en dat is dit, de hoofdrolspeler. Ja, doet er even niet. Ik ben er weer met Ik ga niet spoileren. Ik ga niet spoileren. Oh. Uh, nou, die zit, uh, ja, precies, uh, Elisabeth Moss. Die zit op, uh, helemaal op het laatst uh, thuis uh, een filmpje te kijken op haar uh, uh, laptop. En dan wordt er op de deur geklopt. En dan kijkt zij op. En dan opeens is de serie voorbij. Kijk, ja. Nou, maar... toen dan. Ja, maar. Ja, dat is gewoon seizoen drie. Ja, ja. nee, maar dat is het dus niet. Want uh, dat was mijn grootste verwachting. Er komt, nu, er komt dus, dit vertelde mij, er komt dus een seizoen drie. Ja, want slecht, hier nemen de, slecht de slecht vertellers gedaan, een voorschot op een komend seizoen. Ja. Dus ik ging zoeken, uh, want mijn vrouw was aan het zeggen... Nee, helemaal niet, er komt helemaal niet uh, seizoen drie. Hoe kom je erbij? Dit is toch afgerond? Het is toch klaar? Het is gewoon een open einde. Ik zei, nee, het is geen open einde. Er wordt hier op de deur geklopt. Dat is veel te concreet voor een open einde. Een, uh, iemand dat klopt op de deur, dat betekent ja, net, net als een die mop... Van. Ja, welkom op. K uh... ja, dan zijn we benieuwd ja, maar welkom oh op, dat Top op ja, week. heb je dat boek, ja. je dat boek ja. gelezen? De klop op de deur. Heb je het vervolg gelezen op, de, op het boek? De klop op de deur. Nee, hoe heet dat dan? Binnen. Nou, dat is een mop. Ik vertel het nu een beetje slecht. Ja. Maar dat is een mop. Maar in elk geval, ik dacht, die klop op de deur... dat wil zeggen dat er, dat er iets komt... wat mijn vrouw dus helemaal ah, niet vond. Maar ik dus goed, wel. Ik ben gaan googlen, ik ben gaan zoeken... Jane Campion, de maakster van Top of the Lake 1 en 2... is helemaal niet van plan om nog een derde seizoen maar te maken. Ze was helemaal niet van plan om een tweede in... seizoen te maken. Iedereen vond dat na één seizoen het voorbij was. Zij zelf ook. En dat, het tweede seizoen is gewoon een beetje bijgerommeld. Ja, maar luister, het gaat wel niet klop op de deur. Gaan. Ja, maar Roger, la, ligt eraan... in wat voor setting die klop op de de door nee, ze zat te... Chechenen, die rebellen die er wilden vermoorden? Of... Nee, ze zat Want... een filmpje te kijken thuis. En nou, dan is het deuchklap. inderdaad gewoon een open einde. Maakt het uit. Dat ja, maakt het gereed uit. Hoezo maakt dat dit uit? Nee, Er nee, nee, nee, het is, het is, is het ja, heel, feer, er wat iets beloofd? Nee, nee, het wordt niet ingelost. Nee, nee. Nee. Het ging zo goed vandaag. Ik ga er een eind aan breien, jongens. Dit was de Lagarde Radio. Ik dank Floor Overmans, Roche Abrams en Roy van Vilsen. En ik zeg tot volgende week. Laten we vechten. Van de, radio. de nacht van de radio.